Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen is een dode gevallen bij een steekpartij. Het gebeurde bij een rotonde op de provinciale weg net buiten Oostburg. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie geeft geen details over het slachtoffer. De verdachte sloeg op de vlucht, maar werd twee uur later aangehouden. Oekraïne heeft toegezegd duizenden vermoorde Polen op te graven. Het gaat om mensen die in de Tweede Wereldoorlog werden omgebracht door Oekraïnse nationalisten. Polen wilde slachtoffers al jaren een fatsoenlijke laatste rustplaats geven. De kwestie was een groot pijnpunt in de verder goede relatie met het buurland. De massamoord was in 1943 toen Oekraïnse nationalisten de regio Wolinië, die vroeger bij Polen hoorde, voor zichzelf wilden hebben. Er vielen tienduizenden en mogelijk zelfs honderdduizend doden. De Oekraïnse president Zelensky en de Poolse premier Tusk noemen het besluit om de lichamen op te graven een doorbraak. In het bekertoernooi van de KNVB is eredivisieclub Herenveen uitgeschakeld door de amateurs van Quick Boys. Die wonnen thuis in Katwijk aan Zee na verlenging met 3-2. Daarmee heeft de tweede divisionist de kwartfinales bereikt. Quick Boys heeft nu drie eredivisieclubs op rij uitgeschakeld. Eerder wonnen de Katwijkers al van Almere City en Fortuna Sittard. De wedstrijd lag in het begin even stil doordat er vuurwerk buiten het stadion werd afgestoken. Daarbij ging wat mis en raakte een supporter ernstig gewond. Hij zou een hand zijn kwijtgeraakt en ook letsel aan zijn hoofd en been hebben. Het weer, het is vannacht op veel plaatsen mistig. Lokaal kan wat motregen vallen. Minima tussen min 3 en plus 2 graden. Daarna een overwegend grijze dag. De mist kan hardnekkig zijn. Het wordt 0 tot 5 graden. Ook in het weekend eerst mist, maar overdag geregeld zon. Er staat weinig wind bij maxima rond 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Leave it behind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 Dank voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. En zonder ja was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En natuurlijk ben je bang voor de reunies. Dank voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. En zonder ja was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En natuurlijk ben je bang voor de reunies.